Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 44, Piraten De afgelopen twee afleveringen hebben we gekeken naar de vroege carrières van Gnaeus Pompeius Magnus en Marcus Licinius Crassus Dives, na de dood van Sulla. We zagen de beide heren een reputatie opbouwen en hen aan de top van de Romeinse voedselketen terechtkomen. Voor Crassus was het tijd om te dingen naar het consulschap. Crassus was al praetal geweest en had de noodzakelijke leeftijd behaald om dit hoge ambt te vervullen. Bovendien had hij toch weer een groot deel van het werk gedaan in het neerslaan van de spartacus opstand. Pompeius kwam ook net terug van zijn veldtocht tegen Sertorius en Perpenna, waar hij als proconsul bezig was geweest. Maar dat was nog steeds pas zijn eerste officiële hoedanigheid waarin hij Rome diende. Officieel kwam Pompeius nu in aanmerking voor het lage ambt van quaestor, en zeker niet voor dat van consul. Maar wie gaat hem die belediging brengen? Uiteindelijk was het Pompeius die bepaalde of hij consul mocht worden. Dus werd hem compensatie verleend om over de regels die Sula had gesteld heen te springen, en meteen consul te kunnen worden. Crassus en Pompeius kwamen wel overeen dat de consuls van het jaar 70 Crassus en Pompeius zouden worden. Om dat te bereiken voelden ze net zoveel campagne voor elkaar als voor zichzelf. Zoals te verwachten was, Crassus en Pompeius werden de consuls voor 70. De twee machtigste mannen kwamen de macht en besloten eigenlijk meteen een van Sulla's voornaamste wetswijzigingen terug te draaien. Sulla had de macht, van wat hij het ontwrichtende element van het Romeinse staatsbestel zag, sterk weten in te perken. De volkstribuun die in de Grakke en Saturninus een aantal lastige bekleders kende, nam hij de wetgevende macht af. Geen populaire volksmenners meer, die onacceptabel met populistische wetten voorstelden, was het idee. Crassus en Pompeius veegden deze wet van tafel en gaven de tribune weer de bevoegdheid om wetten voor te stellen. Bij deze kwestie werkten Crassus en Pompeius prima samen en ze kregen het dan ook zonder grote problemen voor elkaar deze wet van nietig te verklaren. Het probleem was dat dit zo'n beetje het enige was waar de heren het over eens konden worden. De rest van het jaar was dat bittere ruzie tussen de twee en deden ze vooral alles om maar niet voor de ander onder te hoeven doen. Pompeius nam elke gelegenheid ter harte om zijn militaire prestaties te tonen en maakte een groot feest van zijn triomf. Crassus besloot het volk voor zich te kopen. Hij gaf niet alleen een tiende deel van zijn bezit aan de god Hercules, maar gaf bovendien iedere Romeinse burger genoeg graan om drie maanden van te leven. Tegen het einde van een jaar als consul stonden Crassus en Pompeius vaak lijnrecht tegenover elkaar en leek hun relatie voor altijd bekoeld. Gelukkig voor de heren beschrijft Appianus dat een ziener tussen beiden kwam en hen hel en verdoemenis voorspiegelde als ze zich niet met elkaar zouden verzoenen. Crassus nam de handschoen op en zette de eerste stap waarna Pompeius reageerde en de uitgestoken hand aannam. Het was weer goed tussen de twee. Crassus en Pompeius zouden nooit beste vrienden worden, maar de heren waren intelligent genoeg om te weten dat je de ander beter niet als tegenstander kon hebben. Na zijn consulschap ging Crassus verder met waar hij het beste in was, geld verdienen. Pompeius trok zich terug in afwachting van een nieuwe gelegenheid om zijn reputatie verder te vergroten. Beide heren namen geen gouverneurschap aan, omdat het veel minder spectaculair was dan het beeld wat het volk van de mannen had. De reputatie van een grote man is grotendeels gebaseerd op het laatste noemenswaardige wat hij heeft gedaan. Dat was voor de beide heren een groot militair succes en een consulschap. Laten we daar even geen bergen papier op leggen. Opvallend in de relatie tussen Crassus en Pompeius is dat nergens aanwijzingen zijn dat Crassus door wie dan ook politiek zou zijn aangevallen. De man was hier onaantastbaar in de politieke arena. Pompeius kreeg niet bij iedereen de handen op elkaar. Hij werd, zeker door Crassus, verweten pompeus te zijn en met andermans prestaties te gaan lopen. Crassus lijkt van dat alles nooit last gehad te hebben. In deze periode begon Crassus zich ook te ontfermen over een jonge onbekende senator van een oude patricische familie, Gaius Julius Caesar. Caesars familie claim de afstamming van Aeneas zoon Ascanius, die ook wel Julius werd genoemd. De Julii waren een van de oorspronkelijke patricische families, maar hadden met de eeuwen flink aan rijkdom en aanzien verloren. Een oom van Caesar was nog consul tijdens de botgenotenoorlog, maar eigenlijk, was de familie niet wat je een hele belangrijke familie kunt noemen, waar de Metellus-familie consul naar consul produceren, stond het Julische huis er nog niet zo goed op. Dit betekende niet dat de leden van de familie erg terughoudend waren in hun grootste beeld van zichzelf. Zo werd Caesar in zijn jonge jaren nog eens gevangen genomen door piraten, toen hij op reis was in het oosten van het Rijk. Deze piraten dachten een zakcentje bij te kunnen verdienen door los geld voor de jonge senator te vragen. De biograaf Suetonius beschrijft wat er toen gebeurde. Om te beginnen lachte hij eruit uit, toen de piraten twintig talenten voor hem vroegen als losgeld, omdat ze niet wisten wie hun gevangene was, en hij ging uit eigen beweging akkoord met vijftig. In de tweede plaats hield hij, toen hij zijn gevolgen op uit had gestuurd naar de verschillende steden om geld in te zamelen, en toen hij met één vriend en twee celustische bewakers zeer moordlustige mannen overbleef, hen in zoveel minachting, dat hij, wanneer hij ging liggen om te slapen, mensen stuurden om hen te laten stoppen met praten. 38 dagen lang deed hij zorgeloos mee met hun sporten en oefeningen, alsof het niet zijn bewakers maar zijn koninklijke lijfwacht waren. Hij schreef ook gedichten en diverse toespraken die hij aan hem voorlas en hij schold hen, die deze niet geweldig vond, in hun gezicht uit voor ongeletterde barbaren en bedreigde hen vaak lachend allemaal op te hangen. De piraten vonden dit geweldig, en schreef zijn vrijmoedigheid om te spreken toe aan een zekere eenvoud en jongensachtige vrolijkheid. Maar toen het losgeld was gearriveerd uit Milete, hij het betaald had en vrijgelaten werd, bemande hij onmiddellijk schepen en trok naar zee vanuit de haven van Milete tegen de rovers. Hij nam ze gevangen, terwijl ze nog voor aangelagen voor het eiland, en kreeg de meeste in zijn macht. Hun geld was zijn buit, maar de mannen zelf sloot hij op in de gevangenis van Pergamum. En hij ging persoonlijk naar Junius, de gouverneur van Azië, omdat hij omdat het aan hem was, als Pruiter van de provincie, om de gevangenen te straffen. Maar omdat de Pruiter zijn ogen had laten vallen op het geld, wat geen geringe som was, en omdat hij bleef zeggen dat hij de zaak van de gevangenen op zijn gemak zou bekijken, liet Caesar hem zijn gang gaan, ging naar Pergamum, haalde de rovers uit de gevangenis en kruisigde ze allemaal, precies zoals hij ze op het eiland had gewaarschuwd dat hij zou doen, toen ze dachten dat hij een grapje maakte. Piraten waren sowieso een groot probleem. De afgelopen decennia hadden ze vrij baan gekregen omdat Rome de focus ergens anders had liggen. Op Mithridates, de strijd tussen Marius en Sula en op alles wat daarop volgde. Mede hierdoor en door de militaire steun van Mithridates werden de piraten talrijker en machtiger. Vanuit hun basis in het zuiden van het huidige Turkije hadden ze zo'n beetje het hele Middellandse zeegebied onder controle. Rome stond niet bekend als een belangrijke zeemacht. Tijdens de Punische oorlogen hadden ze hun vloot tot een behoorlijke grootte uitgebreid, maar dat verslofte vanaf het moment dat Carthago verslagen was. Dit gaf de piraten ruimbaan en in de vroege jaren 60 ging het zover dat ze steden gingen innemen, in Italië ellende gingen aanrichten en het belangrijkste de voedselvoorziening naar Rome verstoorde. Het telt daarbij het gevangen nemen van Romeinse edelen, waaronder praetors, en Rome had een motief om de zee leeg te vegen. Met een originaliteit die de Romeinen kenmerkte werd Gnaaius Pompeius Magnus aangesteld om zich te focussen op het probleem. Hij kreeg een proconsulair bevel over de hele Middellandse zee, een gigantisch gebied. Daarnaast kreeg hij ook absolute macht over de kuststroken en eilanden, tot zo'n 80 kilometer van de zee, want dat was waar ze zaten. Het volk was enthousiast omdat de grote Pompeius iets mocht gaan doen aan het probleem dat iedereen begon aan te gaan. Voor de Senaat was het geen papieren beslissing om één man zoveel macht te geven. Dus er was een flinke discussie op het Forum over de vraag of dit niet te ver zou gaan. Volgens Plutarchus liepen de gemoederen zo hoog op dat een voorbijvliegende raaf door de schokgolven van het geluid uit de lucht te platter viel. Uiteindelijk werd besloten Pompeius het commando te geven en hem erop uit te sturen. De piraten hadden zo aan een positie kunnen bouwen omdat Rome hen nauwelijks een strobreed in de weg had gelegd in de afgelopen decennia. Dit was nu voorbij. Pompeius zette zijn schouders er recht onder en was bijzonder succesvol. Binnen 40 dagen vinkte hij de hele Middellandse Zee schoon van de piraten. Een deel van de piraten zag in dat tegenstand geen zin had en smeekte Pompeius om genade. Meestal was hij daar wel voor in. Pompeius nam de piraten hun schepen af en bracht hen onder in steden in het binnenland waar ze aan het werk konden gaan en belastingen konden bijdragen. Volgens Valleus Pataculus was deze beslissing de reden waarom Pompeius echt Pompeius de Grote werd. Een deel van de piraten probeerde vanuit Cilicia alsnog weerstand te bieden. Maar ook daar had Pompeius weinig moeite mee mee. In minder dan drie maanden was de dreiging verdwenen en had Pompeius tienduizenden nieuwe belastingbetalers voor Rome geregeld. Als gevolg van de onderneming won Pompeius nog meer de liefde van het Romeinse volk. Al was dat maar vanwege de darende graanprijzen. Twee weken geleden kondigde ik aan dat ik het zou hebben over een gelegenheid voor Crassus, dat wel Pompeius, om ergens onterecht eer voor te krijgen. Dat is er niet van gekomen. En wie hierop zat te wachten, moet ik nog even in spanning houden. Over twee weken zien we namelijk hoe in het oosten van het Rijk nog een oude vriend opstaat en of daartegen nog wat roem te behalen was.